Scorpio, 106 FM Apropos Apropos Apropos op Radio Scorpio Donderdagavond, en dat wil zeggen uw wekes, wekelijkse portie cultuur op Radio Scorpio. En vanavond spreken we over de, de crisis in de media en meer bepaald. De cultuurjournalistiek sterft een stille dood. En daarover praat ik vanavond met Karin van Hoonakker, theaterrecensente... Uh, Wouter Helaert, ook theaterrescent bij De Morgen. En onze eigenste Tim Natuurlijk. En ondertussen hangt Wouter Helaert aan, aan de lijn. En Wouter Helaert is een van een actieplan voor meerwaarde in de cultuurpers. Dag Wouter. Hallo, goedenavond. Hallo. Wouter, vertel eens even, wat is precies het probleem uh, met de cultuurpers? Ja, we vinden dat, uh, of we merken, het is een evolutie die al, die al jaren uh, aan, aan de gang is. Dat ja? er recensies. Uh, er moeten dat er minder plaats is voor, voor echt reflectie over cultuur, dat er veel vooraankondigingen zijn, dat een aantal um, ja, disciplines zeg maar uh, in de verdrukking raken ten opzichte van uh, andere disciplines, die zoals film, muziek, uh, steeds meer mediaberechtgeving, en op zich is daar niks uh, fout mee, uh, ja. maar wel dat er een soort ja, waardeoordeel aan, aan gekoppeld wordt, dat die uh, meer aandacht zouden moeten krijgen, omdat er meer, meer mensen geïnteresseerd zijn, dus je, je voelt de, de, de macht van het getal uh, steeds meer spelen en onterecht eigenlijk meer aandacht krijgt of uh, hoe je dat goed? nee nee nee absoluut het de, de is logisch dat uh, film uh, veel aandacht krijgt de vraag is uh, de manier waarop en ten koste uh, waarvan um, ja. maar ik vind uh, de laatste tijd vooral frappant uh, dat dat media hun, hun eigen uh, helden van ja, een soort uh, commerciële PR-voering uh, naar elkaar toe. En het is dus daarmee dat we soms, uh, ja, waar we vragen uh, bij hebben. Ja, en uh, wat is eigenlijk een ideale recensie voor jou dan? Uh, Een ideale recensie is voor mij een recensie die een, een cultuurproduct of een kunstproduct uh, beschouwt in het licht van wat er uh, momenteel aan de, aan de gang is in de wereld zeg maar, dat klinkt heel groot en dat is ook mm -hmm. niet voor elke discipline even makkelijk. Maar zelfs schrijf ik vooral over theaters en daar vind ik, uh, of schrijf ik het liefst recensies die ja, een aantal tendensen die je ziet in een voorstelling bijvoorbeeld kan, kan toetsen aan een bredere uh, maatschappelijke beweging of, of een gevoel dat mensen delen uh, en het daaraan aftoetsen. Alleen is dat heel moeilijk als je uh, een, een heel kort stukje krijgt. Dan kom je er vaak niet aan toe om, uh, om zelfs maar de maker uh, van de voorstelling goed te plaatsen. En dat is een beetje de paradox dat het in die zin ontoegankelijker wordt als je korter uh, gaat. Ja. Uh, en, en je voelt steeds meer, uh, Ja, de vraag wordt steeds meer nu van is het goed... Uh, of niet, of moet ik gaan kijken of niet, uh, wordt het voor de lezer in plaats van, is dit uh, relevant en waarom? Uh, en het zijn vooral die twee laatste vragen die ik belangrijk vind voor, uh, voor een, een goede recensie. Ja, nu kan je eigenlijk alleen nog maar sterren geven. Uh, daar gaan we precies naartoe, ja. ja. Een soort Michelin-gids uh, of, of een uh, testaankoopgids voor, voor cultuur. Terwijl ja, dat ik de waarde van cultuur uh, of kunst helemaal ergens anders ziet uh, zitten en dat heeft natuurlijk te maken met, met het feit dat iedereen minder tijd heeft om dingen te lezen en uh, er zijn een aantal logische evoluties ook die samenhangen met deze tijd, maar um, als je het verschil wil maken en dat zou je toch verwachten dat, dat kwaliteitskranten willen doen, ja, dan zoek je naar manieren om zelf uh, de agenda te maken en nu heb je het gevoel dat iedereen de, de agenda naloopt, dat de, de persberichten binnenlopen en die worden steeds meer inwisselbaar daar in de krant gebracht, um, terwijl journalisten die zelf op zoek gaan naar wat, wat is momenteel een thema dat ik voel en dat ik onder de aandacht wil brengen, dat komt steeds minder voor, om, omdat er minder bezetting is op cultuurredacties, omdat er minder uh, tijd is en dus ja, je voelt die besparingen wel, wel uh, toenemen. Ja, het moet allemaal steeds korter en steeds sneller en dat is ja, niet meer de precies. plaats voor uh, goede kritiek. En uh, nu heb je je verzameld met andere cultuurcritici, kan je daar iets over vertellen? Ja, wij vonden uh, dat het genoeg geweest was. Ja. Uh, en als freelancers ken je elkaar niet. Dat is anders dan vaste redacteurs. Uh, die zitten elke dag samen aan, aan hetzelfde bureau. Um, terwijl freelancers, en dat zijn vaak ook uh, ja, zeg maar de experten per discipline, minder de algemene cultuurjournalisten, die uh, leveren toch ook veel stukken aan en, en voelen vaak al zeer te welke tendensen dat er spelen in, in de krant. Um, en ja, we vonden dat we op de grotere golf die je nu voelt rond, rond uh, ja, de waarde van kranten, uh, maar ook radiozenders, uh, dat we op die golf wilden meesurfen surfen om specifiek aandacht te vragen voor die uh, cultuurberichtgeving. Ja. Om, omdat we net heel, ja, we lopen al twee, drie jaar tegen elkaar voortdurend te klagen van dat het toch niet meer kan. Uh, maar wat we nu willen doen is eigenlijk vooral de... Ja, de publieke opinie bespelen in die zin dat de lezer uh, schijnbaar nog de enige echte stem heeft in, in de evoluties die je vandaag voelt. Dus en, dat het eigenlijk een Vox Populi is geworden en uh, dat je als specialist eigenlijk niet veel in uh, ja, daar, daar, um, ja, daar zijn we op een of andere manier uh, naar op zoek. Dus het plan is vrij naïef eigenlijk, uh, maar dat we zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen um, om dus uh, ja, waarbij lezers, luisteraars, kijkers te kennen geven dat ze um, helemaal niet uh, akkoord zijn met, met de, ja, de afleiding die je voelt in kwaliteit, uh, die nogthans in hun naam uh, gebeurt, vaak bij, bij hoofdredacties. En, en hoe wil je het precies gaan aanpakken? Um, ja, we hebben een soort uh, slogan, daar hebben we heel lang over gediscussieerd, gediscussieerd waar die uh, luidt, press for more. Yeah. Dus uh, ja, een soort meerwaardepers, dat we die willen bewaken, uh, hebben een ondertitel, red de kritische cultuurjournalistiek. Uh, daarvan is nu een site in aanmaak, en we hopen op de cultuurprijzen, de uitreiking daarvan op 2 februari, is dat um, onze actie te lanceren, en via ons heel brede netwerk van cultuurhuizen, uh, verschillende organisaties, te raken, um, zoveel mogelijk handtekeningen toe te voeren naar die site die, die nog niet online is um, en op die manier toch een soort um, ja, aandacht uh, te creëren waar, waarvan iedereen gebruik kan maken in, in zijn, ja, voor zijn eigen gesprek met, met zijn eigen uh, hoofdredactie, ja, ja. omdat we alleen maar mensen ontmoeten die ja toch ook klagen over de kwaliteit van de krant die achteruit gaat. Dat ze niet meer het gevoel hebben degelijk geïnformeerd te worden. Of een interessante blik uh, op, op de tendensen in het culturele veld uh, aangereikt krijgen. En, ja. maar, maar jullie verwachten eigenlijk heel veel van de publieke opinie dan. Uh, die uh, echt, als het niet van hen komt... Dan... Ja, ja, precies. Um, het is een thema dat denk ik uh, heel veel mensen wel aanvoelen. Um, en waar waar ik in elk geval in mijn omgeving en die gaat breder dan uh, de theaterliefhebbers um, wel vaak hoog over klagen. Uh, alleen krijgt die nooit een platform. En uh, ja, je kan zeggen dat we ons eigen uh, lezersonderzoek uh, gaan doen. En we zijn zelf ook heel benieuwd hoe ver we daarmee geraken, maar, maar we geloven wel dat er, uh, uh, dat er meer mensen dan enkel wij zelf hier uh, uh, zich zorgen over maken. Ja, maar jullie hebben toch eigenlijk, bijvoorbeeld jij schrijft ook voor Recto Verso, dat is toch eigenlijk ook al een, een, een blad dat uitgebreider aandacht besteedt aan cultuurkritiek? Ja, precies, en uh, je voelt dat er steeds meer wel uitgeweken wordt, alleen is het grote verschil, denk ik, tussen bijvoorbeeld Recto Verso of um, Hart voorbeelden de kunst, of ja. heel veel uh, ja, recensies, sites voor allerlei disciplines. Uh, het grote verschil is dat mensen daar bewust op schrijven, het grote voordeel, dat je erop botst, dat je mensen bereikt die je anders niet zou bereiken. En het is die uh, plek in de reguliere media die we, die we echt willen uh, proberen vrijwaren, um, omdat elk alternatief toch het nadeel heeft um, ja, dat je een beperkter publiek aanspreekt, uh, dat die site al weet te, te liggen of, uh, of dat boekje al, al thuis ja. ontvangt en abonneert. Ja, uh, uh, het is eigenlijk preken voor eigen parochie, als je zo'n uh, voor... Bijvoorbeeld in recto verso, bedoel je? Um, ja, of preken voor wat wij zelf belangrijk vinden, uh, wat er aan cultuurjournalistiek gedaan wordt. Um, mm het -hmm. gaat ons, ons uh, beter weinig om onze eigen job, want je zou kunnen dat we die als freelancer is nog een heel ander verhaal met de sociale. Um, ja, mogelijkheden voor freelancers zijn redelijk bedroevend, uh, maar dan gaat het ons niet in de eerste plaats, want het gaat ons echt over ja, een soort publiek belang dat je toch uh, toekent aan, aan een goede um, cultuurreflectie uh, en, en dat die, dat die in, in gevaar is. Uh. Yes. Wouter, heel erg bedankt voor je gesprek. En ik, ik wens je heel, heel veel succes met de website. Die dus gelanceerd wordt op 2 februari, als ik het goed heb. Met de uitrekking van de cultuurprijzen. Voilà, vanaf Wouter, dan mag iedereen daar naar surfen, zou ik zeggen. We zullen zeker nog een, een oproep doen. En laten horen. Ja, Wouter, heel erg bedankt. En dat bedankt, is dag. dag. Het gaat niet goed in cultuurkritiekland. En daarom maken we met apropos de rekening. En ik heb Carleen uh, van Hoonacker aan de lijn hangen. Dag Carleen. Dag Catharina. Uh, kan je misschien beginnen met jezelf eerst even voor te stellen? Uh, ik ben Carleen van Hoonacker. Ik werk voor uh, Clara, voor Ramblas. Uh, en ik ga me ook uh, veel met kunstkritiek bezig en vooral podium kunst en kritiek. Uh, ik zit in de redactie van MC Tra, En uh, ik zit in de e verleden voor poliom en kritiek. En is er uh, volgens jou een probleem met uh, kunstkritiek? Uh, ja, dat, dat kan je wel zeggen, uh, ik zie eigenlijk dat er heel weinig ruimte nog is in de, in de grote media voor kunstkritiek te voeren, uh, vooral in de kranten gaat het heel erg de slechte kant uit, door de problemen bij de morgen, maar op de standaard uh, wel zwaar bezuinigen en dat, dat is dan altijd een van de eerste dingen die je moet aangrozen, je kunt kritiek en uh, essenties te voeren. Ja, en valt daar iets aan te, valt daar iets aan te veranderen volgens jou? Ik denk dat het belangrijk is om mensen daar eigenlijk heel erg eh, een bewust van te maken dat dat aan het gebeuren is. Want ik denk dat we de mensen ervan uitgaan dat de kranten en journalisten hun verantwoordelijkheid daarin nemen en, en dat niet zomaar afbouwen. Het is tijdje tegen dat je door hebt dat dat gebeurt. Um, maar we kunnen, daar, we kunnen het signaal geven dat we het daar niet mee eens zijn als, als recensenten en als critici. En dat het belangrijk is dat die ruimte blijft bestaan. En Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Om, om, omdat je voor een publiek moet kunnen duidelijk maken waarom iets goed is, waarom het uh, belangrijk is. Ook al lijkt het niet zo evident, dat is het niet zo makkelijk uh, te begrijpen voor een groot publiek. Uh, en ik denk ook dat het belangrijk is voor de makers dat zij ook uh, aan iets hun voorstelling kunnen aftoetsen. En kunnen zien dan in een veld hoe, hoe goed of hoe zwak is hun voorstelling. Uh, dat zijn allemaal redenen waarom dat we toch uh, moeten. Ja, strijden denk ik. Ja, en dat moet in een krant blijven volgens jou? Nee, de manieren waarop ik... Voor mij, dat, dat de kranten en andere veranderen en het medialandschap verandert dat daar is op zich niet echt een probleem mee. Dat, dat kan op termijn, eh, op internet, dat kan op, op andere media. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je op de grote media toch nog een beetje ruimte krijgt, anders... Eh, het geïnteresseerde publiek die vindt sowieso zijn weg al naar gespecialiseerde media. Maar ik denk dat je op termijn gewoon je uh, draagslap verliest voor heel veel kunst die moeilijker is dan, dan wat de populaire cultuur uh, toont. Um, en op het duur toon je aan een groot publiek niet meer wat er gebeurt binnen, binnen de beeldende kunst, binnen de hedendaagse muziek, binnen de podiumkunsten of... of en dat is wel belangrijk, denk ik. Dus in die zin geloof ik wel een beetje in een soort educatieve functie. Ja. Um, of een, of een, de media die een beetje uitleggen wat er gebeurt. Nu, ik vind dat, dat op alle vlakken wel geldt ook. Dat we, bij de kunstkritiek zie je dat heel duidelijk. Maar dat is ook iets dat op andere terreinen speelt, ook voor economie en voor politiek. Het is dus belangrijk om echt goed geïnformeerd te zijn En daar heb je specialisten voor nodig, dat vrees ik wel, ja. Ja. En wat is voor jou eigenlijk een goede recensie? Wat zeg je? Wat is voor jou eigenlijk een goede recensie? Wat is een goede recensie? Um, een goede recensie is voor mij een, um, een recensie die duidelijk aangeeft, zowel aan een kenner als een niet-kenner, of een doorsnee publiek, wat er te zien is, wat er gebeurt. Um, Kort een beetje uitlegt waar de maker voor staat en wat hij probeert te doen en of hij geslaagd is in zijn opzet. En daarbij ook duidelijk geargumenteerd waarom je, ook, je vindt dat dat het geslaagd is of niet. Uh, en dan kan je daar als publiek of als lezer mee eens zijn of niet. Maar dan krijg je wel een duidelijk beeld van wat iemand probeert te maken en wat het degene die het uh, gezien heeft daarvan vindt. En wat vind je eigenlijk van het plan van Wouter van Hilaert dat uh, Wouter van Hilaert van uh, inderdaad je te verenigen als cultuurcritici en echt het publiek rechtstreeks aan te spreken? Wat vind je daarvan? Um, ja, de mening is... Enfin, ik denk dat het een goed plan is om, omdat het belangrijk is, denk ik, om, om je publiek te informeren van de evolutie eh, van de kunstkritiek en waar, hoe, hoe slecht het eraan toe gaat in de grote media, of hoe weinig ruimte daar nog voor is. De vraag is of je het tijd nog kan keren, en dat is heel moeilijk in te schatten, we proberen dat hij ik. Denk ja, het is een als... heel idealistisch plan, hè, van Wouter. Ja, maar ik denk als, als lezers en, en luisteraars en kijkers zich eh, laten horen, dan kan je dat wel... Met Keren, denk ik, want op zich weet niemand eigenlijk of het publiek daar nu behoefte aan heeft of niet, want er gebeurt heel weinig onderzoek naar, naar of mensen te tevreden zijn over de kwaliteit van wat er in de krant staat Wel hoeveel mensen kranten lezen, maar wat ze dan precies lezen, en of ze het goed vinden, daar wordt heel weinig onderzoek naar gedaan ja. um, dus in die zin denk ik dat het een, een belang, een belangrijk is om dat signaal te geven um, maar ja, het denk ik ook belangrijk om alternatieven te beginnen uitwerken uh, voor uh, als, als, als we tijd niet kunnen keren om toch genoeg ruimte te vinden voor, uh, voor kunstkritiek. En dat kan ook wel nog, denk ik. Ja. Uh, Karin van Hoonaker, heel erg bedankt voor je telefoontje. Ik hoop, uh, ik hoop echt dat er, dat er een oplossing gevonden wordt voor het tekort aan cultuurkritiek in de media. En uh, heel veel succes. Oké, okay, we hopen dat ook. Dankjewel. Daag. En hoewel dat er dus een groot probleem is met kunstkritiek, worden er nog altijd critici opgeleid, nietwaar Tim? Ja, ja, er worden uh, absoluut nog critici opgeleid en uh, zelfs uh, beter en professioneler dan vroeger. Dat heeft al, natuurlijk alles te maken met het uh, veranderende academische curriculum van uh, de kandidaturen en licenties vroeger, dat echt een, een zeer academische opleiding was, naar de uh, master's en bachelor's nu. Uh, en daar heb ik zeer goed nieuws voor, want in de bachelors uh, van kunstgeschiedenis wordt uh, sinds vorig jaar... Um Wordt daar het vak kunstkritiek onderwezen en ik heb zelf ook nog dat vak kunstkritiek gevolgd. Maar toen zaten we met 50 of zo gegadigden daar, waarvan dertig uh, toch maar uh, snel een aantal studiepunten rapent uh, en de anderen min of meer geïnteresseerd. Nu zitten er nog maar een aantal studenten, een tiental studenten, die echt geïnteresseerd zijn. En dat zijn masters dan? Dat zijn bachelors, dat is, de, ja. dat is, dat is een, heel praktisch, een heel praktische opleiding. Uh, en zelfs zo praktisch dat die mensen ook gaan leren... Uh, ...kritiek maken voor radio... ...en uh, dat vinden wij natuurlijk zeer fijn... ...en uh, die mensen... Uh, ...we vinden het zeer fijn dat we dat kunnen zeggen... Uh, ...gaan hun, uh, hun kunstjes... ...ook bij ons kunnen vertonen. Um, mooi, uh, mooi, mooi, mooi. We hebben vandaag een afspraak over gemaakt... ...of het nu één uitzending of twee uitzendingen zal worden... ...dat weten we nog niet... ...maar uh, het staat vast dat, dat uh, zij... ...na een, uh, een, een driedagige... ...workshop met... ...een... Uh, een, een, een, uh, een ...radiomens... ...van uh, de zender Clara... Uh, dat zij daarna uh, hun uh, kritieke interviews uh, bij ons kunnen brengen. En je hebt deze middag ben je met iemand van die opleiding gaan praten? Ja, met Laurens Danen. Dat uh, is een assistent, uh, een, een, een doctorandus die dus uh, aan het doctoreren, is aan, aan de KU Leuven en uh, die man die zal ervoor zorgen dat het allemaal in orde komt, ik ben er zeer zeker van maar nog interessant is dat uh, in die opleiding die niet enkel al zeer praktisch uh, wordt gedacht over hoe, uh, hoe er moet omgegaan worden met, met kunstkritiek, daar wordt natuurlijk over, ook over nagedacht, anders zou het geen universiteit natuurlijk zijn, maar een of andere ja, weet ik veel wat een of andere een of andere vrije radio ofzo <lacht> En uh, dat is zeer fijn, want binnenkort uh, zal er uh, ook een symposium zijn hier in, uh, in, in Leuven met een debat over kunstkritiek uh, op donderdag uh, 19 maart. Maar daar gaan we later nog zeker, nog zeker meer over. Mensen van Recouvertus zullen daar trouwens ook zijn, uh, zoals uh, Wout, Wouter zelf niet, maar uh, Karel van Hazenbroek zal daar zijn. Ja, dat vind ik zeer fijn. En, uh, maar uh, die studenten die worden tot opgeleid tot wat volgens jou? Hoor die dat studenten. De recensenten? Wel, dat is natuurlijk uh, de vraag. Want met negen nieuwe recensenten, wie zit daarop te wachten natuurlijk? Uh, als, er, uh, als er elk jaar één nieuwe goede recensent zich aandient, dan zal het al veel zijn. Dan zijn we al met veel, ja. Dan zijn we al met veel te veel. Uh, maar. Er wordt uh, meer cultuurjournalistiek bedreven dan dat dan enkel recensent. We hebben vandaag twee recensenten gehoord. Maar natuurlijk werken er ook heel veel mensen achter de schermen. Wordt er worden ook, ook uh, veel interviews gemaakt. En uh, is er eigenlijk, bijvoorbeeld in het radiolandschap, eigenlijk wel redelijk veel aandacht voor, voor de hedendaagse cultuur... Um, uh, in de kranten, daar is natuurlijk de trend daal, uh, dalend en uh, worden de budgetten geschrapt. Dus de mensen die nu nog aan zo'n opleiding gaan, uh, gaan beginnen, die zijn zeer, uh, zeer opt optimistisch ingesteld. Ja, maar dat is mooi. Daar houden we natuurlijk van. Uh, Tim, heel erg bedankt.